uur. Dit is Jeroen Jepke met het Tennoysjournaal. De drie kinderen die gisteravond werden neergestoken in het centrum van Den Haag kenden elkaar niet. Het zijn een jongen van 13 uit Den Haag en twee meisjes van 15 uit Alphen aan de Rijn en Leiderdorp. Ze konden na een bezoek aan het ziekenhuis gisteravond weer naar huis. De dader is nog niet aangehouden, het motief is nog onbekend. De politie zegt dat alle scenario's nog openstaan. De steekpartij was voor de Hudson's Bay aan de Grote Marktstraat in Den Haag. Vanwege Black Friday was het erg druk. In Amsterdam-Noord is vannacht een man van 18 gewond geraakt... toen hij werd beschoten vanuit een rijdende auto. Een van de kogels raakte een brandweerkazerne. Door het schot ging een roldeur van de kazerne open. De man liep op straat toen hij onder vuur werd genomen. Hij ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. De schutter is nog niet gevonden. Gemeenten krijgen steeds vaker te maken met migrantengezinnen... met de Nederlandse nationaliteit die na een verblijf in het buitenland terugkeren... zonder dat ze woonruimte hebben geregeld. De familie is toen een beroep op de dakloze opvang, maar die is niet voor hen bedoeld. Het gaat bijvoorbeeld om Iraakse Nederlanders die terugkomen... omdat hun kinderen niet kunnen aarden in Irak. Dakers van de marine proberen vandaag de gezonken garnalenkotter uit Urk te onderzoeken donderdagochtend werd vanaf de kotter een noodsignaal uitgezonden, maar het weer was te dus slecht om in zee te zoeken naar het schip. De kustwacht gaat ervan uit dat de twee vissers aan boord zijn omgekomen. De Nederlandse handbalsers zijn het WK in Japan begonnen met een nederlaag. Oranje verloor met 32-26 van Slovenië. Het weer. Er zijn perioden met zon vandaag. Het is vrijwel overal droog. Langs de kust kan nog een buitje vallen en het wordt zo'n 7 graden. Morgen vooral in het zuiden grijs. In het noorden en midden van het land is er ook wat zon. En de temperatuur morgen ligt tussen 3 en maximaal 7 graden. Dit was het NOS vernaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben de Sjombakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Help mee. Ga naar cliniclounge.nl en doneer nu. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Je hoort een echte klassieker aan het begin van Zandvoort op zaterdag. Dat was Rick Ashley en Whenever You Need Somebody. 7 over 2, de zaterdagmiddag en de maandagmiddag voor de herhaling. Goedemiddag, Zandvoort. We zijn er weer, studio tolweg 10A. En wie zijn wij? Nou, ikzelf, uiteraard, en Albert Jan tegenover mij. Goedemiddag. goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars en niet te vergeten, goedemiddag kijkers, welkom. Zo, so, de week weer overleeft. Ja, ja wat, wat, wat, wat nieuws betreft een relatief rustige week. Maar Dat viel circuit, me ook op. Maar op het circuit is van alles uh, nog gebeurd en aan de hand. En dan komen we natuurlijk later in dit programma uh, uitvoerig op terug. Uh, wat gaan we vandaag allemaal doen? Uh, uiteraard, zoals u van ons gewend bent, de klok van half vier de evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Want we gaan zelfs door tot en met uh, de agenda tot en met eind van dit jaar. Dus Oké. Okay. Het valt heel erg mee, maar het zijn dus een aantal vaste items die er nog staan te gebeuren. Maar daarover nou uiteraard meer rond de klok van half vier. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Half drie het weerbericht. Nou, ik hoop dat het zo blijft, want het is een lekker, lekker zonnetje vanmiddag. Ja, hadden we de handschoenen nou nodig? Of nou, een nee, beetje, hal... beetje twijfelgevol? Eigenlijk niet, maar uh, ja, Sinterklaas die krijgt het uh, wel uh, koud op de daken uh, dit weekend. En uh, natuurlijk ook op uh, 4 en 5 december. Maar goed, daarover later ook weer meer. Half drie het weerbericht. Het dieren van de week die luistert naar de naam Harm. Hé, hey, ja, ja, familie van? Harm is net binnengekomen. Ja, familie van. Hij lijkt sprekend. <laughs> uh, goed, uh, dat om half vijf. En het gedicht van de week. Een prachtige uh, uh, ja, liefdesgedicht. Alleen met jou. Nou, dat is het al. De titel alleen al zegt het al. Goed, uh, straks na de, over de komende twee platen. Uiteraard Zandvoort Nieuws in het Kort. Uh, kijk, we even terug over de uh, ontwikkelingen afgelopen weken op diverse gebieden. Dat tijdens Zandvoortnieuws Nieuws in het Kort. Er wordt gevoetbald. Uh, Zandvoort, uh, van, uh, het eerste van Zandvoort gespeeld vandaag uit tegen Edo HFC 1. En daar is voor ons aanwezig Jan van der Leden. En om tien over half drie gaan we voor het eerst schakelen met Jan live vanaf het voetbalveld. Verder natuurlijk ook nog ander Zandvoorts nieuws. Uh, vanavond natuurlijk het grote concert van Mark Enthoven en Bent in Theater De Krocht. Maar daarover tijdens de evenementenagenda natuurlijk uitgebreid meer. Ook volgen we voor u de kwalificatie van de Formule 1 in Abu Dhabi. En we geven daar rond de klok van kwart over vier tijdens pit report een korte terugblik. En hoe zal Max het hebben gedaan? In de derde vrije training was hij wederom de snelste. Ja, en we zitten nu in Q1. En we zitten nu in Q1. En dat volgen we voor u op de voet. Ik zou zeggen. Genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender. Is het nou ZFM of SFM? Uh, ZFM. ZFM. ZFM, dus ZFM. Dus we hebben het zin in. Blijft u bij ZFM, uw enige echte lokale zender... hier in Zandvoort. Dankjewel. En kijken doe je via www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. Goedemiddag, Zandvoort. Nu hoor je zeker langskomen bij Zandvoort op zaterdag. Zo ook deze van uh, Tans en I en de Dance Monkey. Jawel, 13 over 2, nogmaals, een hele goede middag en leuk dat je luistert. De lokale radio van uh, Zandvoort met radio en tv. We zijn er 24 uur per dag. En zodra ik het Standfoort nieuws in het kort na ja, deze van Baltimora. Hey, oh, oh, oh. Sunny afternoon. Geluiden van Bantibora en de Tassamboy. Heerlijke muziek uit de jaren 80. Inmiddels schijnt de zon lekker hier in Zandvoort. Nou ja, Albert-Jan zei het aan het begin al. Het is vandaag lekker weer, ook lekker weer om te voetballen, dat straks. Maar eerst hebben we onder meer het Zandvoorts nieuws in het kort. Stichting Duimbo houdt en platform Rust bij de Kust... de organisaties die zich tegen het circuit en de terugkomst van de Formule 1 hebben gekeerd... Laat er weer van zich horen. Na de verloren rechtszaken van enkele weken geleden... wordt nu opnieuw bezwaar gemaakt tegen de werkzaamheden op het circuit. Vorige week zijn twee omgevingsvergunningen verstrekt aan het circuit... waardoor grond wordt verplaatst zonder dat deze op vervuiling is geonderzocht. Er is echter vast PFAS, een ernstige kopervervuiling gevonden... bij een bodemonderzoek op één locatie. Andere locaties zijn niet onderzocht... zodat het gevaar bestaat dat de vervuilde grond wordt vermengd met schonen. Dat is niet toegestaan in de wet Bodembeheerbescherming, bodembeheer, WBB. Aangezien het werk al in volle gang is, eisen rust bij de kust en Duinbehoud... met spoed handhaving van gemeente Zandvoort en provincie Noord-Holland. Aldus Mark Jansen van stichting Duinbehoud. Ja, het was even graven, maar daar hebben ze wel wat gevonden. <lacht> ja, klopt. Het Rode Kruis Zandvoort heeft drie nieuwe voertuigen in gebruik genomen. Een 4x4 voertuig en twee fietsen. Tevens is aan de muur van het Rode Kruisgebouw een openbare AED opgehangen. Het nieuwe terreinvoertuig en de fietsen heeft de lokale afdeling zelf bij elkaar gespaard met de collect collectors. Dat heeft een, wel een tijdje geduurd, het voorzitter Lars Carré. Maar we moesten, zeker nu gezien de komst van de Grand Prix, echt onze 4x4 voertuigen vervangen. Daarnaast zijn we ook heel blij met onze nieuwe geprepareerde fietsen. Aan de muur van het Rode Kruisgebouw aan de Nicolaas-Beetstraat hangt sinds kort een AED. Het apparaat kan worden ingezet bij een hartstilstand, hebben ze gekregen dankzij de service request actie van vorig jaar. Uh, op 10, 24 en 26 februari uh, van 8 tot 10 uur s avonds volgend jaar in het Rode Kruisgebouw worden cursussen gegeven. De lessen worden verzorgd door Martine Jouwstra. Buurtbewoners dienen zich wel vooraf aan te melden en dat kan via Ingrid Klok. Uh, E-mailadres uh, e is i e klok rodekruisnl i e klok Voor inbrekers is december ook een, een feestmaand. Inbrekers komen binnen door insluipen, uh, flipperen, flipperen en hengelen. De inbrekers flipperen door een buigbaar plastic plaatje tussen uw deur en het kozijn te schuiven. Ze duwen het plaatje langzaam richting het slot en kunnen zo het uh, sluitmechanisme van de voordeur ver. Uh, Forceren. Met hengelen wordt via de brievenbus geprobeerd met behulp van een ijzerdraad zoals een kleerhanger het slot open te draaien of te ontgrendelen. Wat kunt u dan doen? U Gebruik u, gebruikt een tijdschakelaar voor uw verlichting als u niet thuis bent. Zorg dat de deur altijd op het nachtslot zit en laat de sleutel niet in het slot zitten. Sluit ramen en deuren die, niet in het zicht, die u niet in het zicht hebt, ook als u thuis bent. Gebruik goedgekeurde sloten. Deze herkent u aan het zogenaamde SKG-logo met sterren. En neem een anti-inbraakstrip. Meer tips? Kijk dan voor meer informatie op de website www.maakhetseniettemakkelijk.nl En dan nog goed, nou goed nieuws voor Sinterklaas. Want dit weekend en natuurlijk volgende week wordt het in vele huizen Sinterklaas gevierd. Uh, maar de Sint, uh, het is in ieder geval goed nieuws voor uh, de Sint en zijn paard... want het blijft droog tijdens pakjesavond. Toch moeten een uh, zo snel uh, een Sinterklaas goed uitkijken. Het is namelijk bewolkt en de temperaturen liggen tussen de 3 en de 6 graden. Of de maan door de bomen zal schijnen is dus nog maar de vraag. Op plaatsen waar helder is, kunnen we genieten van een zogenaamde wassende maan. De maan is voor meer dan de helft zichtbaar... maar door een grotere afstand tot de aarde is de maan wel wat kleiner... Dus Sinterklaas, een gewaarschuwde Sint, telt voor twee. Zo is het en misschien meer nieuws over het weer... zo dadelijk bij het CfM Weerbericht voor de komende dagen. Dat doen we even naar half drie, maar eerst nog even lekkere muziek. Waaronder deze van Toto. All I do when I wake up in the morning see you light. Rosanna, Rosanna. Never thought that a girl like you could ever care for me. Rosanna. klassieker van Toto en uh, Rosanna. Ja, Sinterklaas uh, is weer in het land. En dat betekent ook weer tijd voor de Sinterklaas bingo. Ja, uh, volgende week donderdag 5 december geven Sinterklaas en Piet een bingo in het water van Zandvoort. Dit gebeuren wordt op leuke wijze gepresenteerd door oma Piet. Sinterklaas belooft ook zeker een bezoekje te brengen aan de bingo. Er zijn leuke prijzen te winnen, maar het doel is vooral een gezellige pakjesavond met elkaar. Iedereen is van harte welkom. De bingo start uh, op 5 december om 8 uur avonds. En met de opbrengst van de bingo wordt de kinderdisco gesteund. Nou, goed doel. En Sinterklaas en oma Piet zijn ook aanwezig. Ik zou zeggen bingo. En dan heb je weer een uh, mooie prijs gewonnen. Toch gewoon lekker mee gaan bingo'en. Dus volgende week op 5 december de Sinterklaas bingo hier in voort.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 van dit moment dat was Maroon 5. Het is bijna half drie. Tijd voor het weer voor de komende dagen. Heb je goed nieuws voor ons, Abijan? Ja, nou jij ja, jij zei het eigenlijk al, Want de zon schijnt vandaag behoorlijk flink. Vanavond is kans op een bui. Vanmiddag blijft het droog. De temperatuur stijgen naar een graad op acht. Vanavond en vannacht is het helder en koud. Het gaat licht vriezen en lokaal ontstaat er mist. Morgen is het overwegend bewolkt. Later op de dag kan de zon even doorbreken, maar dan is er ook nog kans op een bui. Het wordt hooguit 5 à 6 graden. En na het weekend is het rustig weer met wolkenvelden en soms mist. Maandag is de kans op een bui. Het wordt 6 à 7 graden. En woensdag en donderdag blijft de kwik mogelijk steken onder de 5 graden. En vanaf vrijdag neemt het westvalligheid toe en wordt het wederom wat zachter. Al dus Rico Schreuder. En het weer is na te lezen op www.ricoweer.nl we krijgen gewoon rustig december weer aan het begin van de nieuwe maand. En de maand van Sinterklaas dat hij weer een tak op moet. Dus het uh, komt goed uit dat het weer uh, vrij rustig is. Ja, we gaan lekker de muziek draaien. Straks nog even nieuws over de kwalificatie van de Formule 1. De race van morgen. Daarover meer naar deze van de Blau Monkeys en Digging in Your Scene. See you fight Maar live uh, wordt uitgezonden, zaterdagmiddag vandaag dus. En dat betekent tijd voor de kwalificatie in Abu Dhabi. En uh, hoe is het daar, Albert-Jan, op dit moment? Ja, het begint een beetje donker te worden daar. Ja, gelukkig wel. Maar goed, voor Dat maakt het uh, wel mooi, hoor, die baan. Met nog uh, ruim uh, meer dan uh, vijf minuten te gaan in uh, Q2... Uh, vinden we Max terug op uh, plek 4. Hamilton gaat aan de leiding, gevolgd door Sean Leclerc... en dan uh, Vettel en dan als uh, vijfde zakt hij nu, want Bottas... Uh, rijdt nu net uh, iets langzamer dan Hamilton, dus die komt op de tweede plek. Maar goed, met nog ruim vijf minuten te gaan, is uh, Max nog ruim in de race voor Q3. En uh, Sainz op uh, P6 en zijn teamgenootje Albon op P7. Dat wat betreft uh, de Q2. We houden uiteraard de kwalificatie voor je in de gaten. Zou Max Verstappen weer een pole position gaan uh, scoren? Dat zou mooi zijn. Je hoort het straks verderop in dit programma. Hier is Delegation. I can't stop holding on En Where is the Low? Zo dadelijk gaan we naar Jan van der Leden vandaag aanwezig bij Edo SV Zandvoort in het Noorder Sportpark in Haarlem. En uiteraard gaan we verslag krijgen van de wedstrijd die juist om half drie gestart is. Maar we gaan nog even één plaat draaien tot aan die tijd. Een lekkere gouden oude. Het aftellen is begonnen. de cd in één keer stil Albert uh, Jan. Schiet, nee, niet, echt op, schiet maar, niet echt op hè? Nee. Nee. Maar goed, we hebben gelukkig Jan van der Leden inmiddels uh, op de vork zitten en dat betekent contact uh, met Haarlem. De wedstrijd van vandaag, uh, Jan Edo tegen SV Sanford. Goedemiddag trouwens. Goedemiddag Rob. Alles goed jongen? Jazeker, jazeker. buiten de cd gaat het allemaal goed. <laughs> <laughs> ja, wat kan je vertellen over de wedstrijd van vandaag? Nou, het is een wedstrijd die we, als je kijkt naar de ranglijst, wel zouden moeten winnen. Dat zijn we wel aan de stand verplicht. Edel staat dertiende en wij staan vijfde, maar op twee puntjes van de, van de koploop. Dat staat wel heel dicht bij elkaar. We spelen vandaag in de beproefde opstelling van vorige week. En dat is met uh, Otman en Tarlim Vertoe voorin, zonder Jesse. Jesse is nu, Jesse daar. Jesse is wel terug van vakantie. maar Hij heeft drie weken niet, ge niet gevoedbald. Door die vakantie. En vorige week moest hij alles op kop nog een weekendje weg. Dus als je daar dan een beetje de voorkeur geeft. dan. Uh, heb je nu even geen recht op te spelen. En dat is wel jammer hoor, want Jesse is wel onze topscorer. Um, Edo. speelden we vorig jaar tegen. Dat was een hele oude ploeg. Oude qua leeftijd. Het waren allemaal uh, gelouterde spelers. Maar die zijn allemaal vertrokken. Die zijn nu naar HFC, HBC gegaan. En het team wat er nu staat. dat zijn allemaal jongen. jongens vergeleken met uh, onze leeftijd. Ook. De grootste goal, die was voor, uh, voor Edo. Maar die schoten net als Riel uh, tegen Ajax. Die schoten hem zomaar over. <laughs> en Feddy is het gewoon gelijk op gang. Oké, okay, nou ja, de wedstrijd is om uh, half drie gestart. Ja, is precies. Zo. We zijn nu tien minuten bezig. inderdaad. Oké, okay, nou, in ieder geval heel veel uh, plezier daar. We komen zo dadelijk uh, weer bij je terug. Uh, Jan, nog even één vraag. Verleden week hebben we gehoord dat uh, SV Sanford toch op een uh, iets andere manier is gaan uh, spelen. Uh, vorige week, we hebben een paar weken, hebben we een aantal wedstrijden uh, toch op onverwacht hoeveel te tegen kregen, Zonder dat we dat echt wilden. En zonder dat we echt, nou uh... oh, zo gaat er net goed door, maar hij bereikt net Saline niet. Maar we kregen te veel toepeten tegen en dat was jammer, want we speelden iets te opportunistisch. En dat heb vorige week, is de, dat weer omgedraaid. We hebben gewoon geprobeerd vanaf uh, gesloten acht te spelen. En ja, met die Otman en Saline ver het waren vorige week echt twee coaches Die scoorden heel makkelijk. Nou ja, en als je dan even scoort, dan gaat het zelf steeds beter lopen natuurlijk. Oké, okay, nou laten we hopen dat het voor vandaag ook weer gaat gelden. En dan horen we straks het verdere verloop van Jan. Dankjewel voor dit moment. En tot zometeen. Oh, oh, oh, oh, oh, someone's been a take and he got some more sweet steam. Someone's been We zijn er 24 uur per dag op uh, radio, tv, op internet en uiteraard via de ZFM app. En mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan nu, want dan had je bijvoorbeeld een bericht wat Albert-Jan uh, nu gaat doen, Wat je al van de app kunnen halen. Klopt, want er is uh, uh, af, we, afgelopen week op dinsdagavond uh, uh, ongelooflijk iets gebeurd, namelijk een grote doorbraak in de kwestie Watertorenplein. Afgelopen dinsdagavond, klokslag 6 uur, is er, s avonds, is er door alle betrokken partijen in de gemeenteraad een vaststellingsovereenkomst getekend... die de weg vrij maakt voor een gezamenlijke en integrale herontwikkeling van het Watertorenplein en de Watertoren. Daarmee lijkt er voor het grootste Zandvoortse dossier onverwachts een positief hoofdstuk aangebroken. Tot voor kort leek de situatie uitzichtloos en gedoemd. Er liepen als het ware drie verschillende sporen... Op last van de rechter was de gemeente bezig met het formuleren van een nieuwe selectieprocedure... terwijl tegelijkertijd nog een hoge beroep liep tegen de uitspraak die dat had afgedwongen. Ook liep er op initiatief van wethouder Gert-Jan Bluis een bemiddelingstraject waarvan weinig werd verwacht. Maar het is juist deze mediation met Springtij, springtij Architecten AG-architecten, de Blaise Architecten de Watertoren Zandvoort-CV... en de gemeente Zandvoort geweest die tot een doorbraak heeft geleid. Overeengekomen is dat de drie architecten gezamenlijk een integraal plan maken voor de Watertorenplein, de Watertoren en de directe omgeving. Uitgangspunt is dat het geheel wordt omgevormd tot een woongebied met parkeren op eigen terrein. Daarbij is het bestaande bestemmingsplan uitgangspunt en zal er half 30% sociale woningbouw worden gerealiseerd. Alle slepende juridische conflicten en procedures die er liepen en nog dreigden, uh, uh, dreigden zijn daarmee in één keer van de baan. Wethouder Gert-Jan Bluis, de herontwikkeling van het Watertorenplein draagt veel bij aan een kwaliteitsverbetering en de identiteit van Zandvoort. Het is belangrijk dat we nu verder kunnen. Met de overeenkomst tussen alle betrokken partijen gaat de gemeente Zandvoort een nieuwe fase in. En de gemeenteraad zal, tot, uh, tot, zal nu worden gevraagd om een budget beschikbaar te stellen... waarmee, overeen, waarmee de overeenkomst concreet gemaakt kan worden. Nou, nou dat is goed nieuws. Hoeveel jaren hebben ze daar al niet over gedaan? Heel veel jaren. Maar ja, nu hebben we 16 miljoen. Dus ja, dan uh, Wat, ja. kan je wel een plan gaan uitvoeren <lacht> natuurlijk, of niet? Ja, dan kan je heel elend. Oké, okay, nou dankjewel uh, Albert-Jan. Het bericht is uiteraard uh, ook na te lezen op de CFMF. Plaat van level 42 even, want we gaan meteen naar Halim schakelen naar Jan van der Leden. Wat Jan, heb jij nieuws over de voetbalwedstrijd? Waarop, uh, ja, het is een beetje slecht, maar uh, ik begrijp me niet van ik, ik wilde eigenlijk met mijn vader even hoe het stond, want we scoren net 1-0. Het was een uh, prachtvoorzet van Koen op Salim. Die liep het strafgebied in en die wordt gehaakt. Naastelijke steen schiet de penalty veilig in. En daarvoor hadden we al twee leuke kansen gehad, hoor. Ook Salim en Otman, die samen elkaar vrij speelden. En Salim, die, scho ja, die schoot net over. Dat is heel jammer. Dan komt er een voorzet van Mo, onze linksback. Vanaf, vanaf de rechterkant. Na Salim en weer Salim, maar die, die raakt het lat. We zijn, nemen zachtjes steeds meer de overhand. Dat is wel leuk. Ja, Het gaat dus goed. Het is een beetje. Langs de kant wat, er, wat je hoort roepen van als wordt scoort, dan gaan we doorzetten. Dan, uh, dan worden die jongens uh, feller, die worden onzorgvuldiger. Uh, Daan Kerkman die komt niet goed uitlopen op een uh, bijna doorgesloten speler van uh, Edo en schiet die, die bal uit. Nu dus een uitbal van Edo, maar onze verdediging staat er. Oké, okay, de was Edo dus wat, wat, wat opportunistisch hij gaat spelen. Dus Voorzien jij kansen van uh, Zandvoort? Ik sta, ik sta heel snel. Geef niet, ben niet boos. Oh. <laughs> nou ja, we staan in ieder geval voor Jan. Dankjewel voor dit moment. Zometeen in het volgende uur komen we uiteraard weer bij Jan terug. Daar in het Noorderparkstadion in Haarlem. En uiteraard, ja, hopelijk nog meer goed nieuws en dat er lekker gescoord wordt door SV Sandvoort. We gaan nog één plaat draaien tot aan het nieuws en weer van drie uur. En daarna zijn we er nog twee uur lang met Sandvoort op zaterdag. Goedemiddag, en hier is Ten Sharp. It's all right with me. As long as by my side.